mails van een bank. Wanneer mensen erop klikten, kreeg de bende de gelegenheid om bankrekeningen te plunderen. De zaak kwam begin dit jaar aan het rollen. Een Zeeuws deed aangifte omdat het voor 215.000 euro was opgelicht. De twee hoofdverdachten uit Amsterdam en Almere zijn opgepakt en ook acht mensen die hielpen om het gestolen geld weg te sluizen. Gemeenten moeten op de hoogte worden gesteld als een gedetineerde op het punt staat vrij te komen. Nu weten gemeentebesturen vaak niet dat een gevangene weer vrij is en in hun gemeente is komen wonen. Minister Dekker komt met een maatregel om dat te regelen. Die is bedoeld om gedetineerden beter te begeleiden na hun vrijlating, maar ook om slachtoffers van zedenmisdrijven en nabestaanden van vermoorde mensen te informeren. Gemeenten die van tevoren gewaarschuwd willen worden moeten wel een reïntegratieprogramma hebben voor ex-gedetineerden. Toen de Frans directeur Prudhomme wil dat er snel duidelijkheid komt over Chris Froome. De Britse wielrenner wordt beschuldigd van doping. In de Ronde van Spanje werd er een te grote hoeveelheid salbutamol in zijn urine gevonden. Een middel tegen astma. Wielrenunie UCI onderzoekt de zaak. Prudhomme vindt dat dat onderzoek geen maanden mag duren. Hij wil voorkomen dat de viervoudig toerwinnaar Froome volgend jaar aan de start verschijnt, terwijl het onderzoek nog loopt. Het weer, bewolkt en nevelig. Op sommige plekken kan het lang mistig blijven. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen we Rotterdam op de A20 naar Gouda. Vanwege een kapotte vrachtwagen, 4 kilometer beknopend de plein. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zo, goedemiddag. Luisteraars, natuurlijk. Maar Henny ook tegenover, met dit is water, toren, Sport luncht. Ja, hi Ron. Ik nee, hoorde Hennie. net in dat jingletje dat ze draaien over de feestdagen, dat ja. het warm is. En, uh, maar het is hier een iglo. <laughs> ja, nou, er is <laughs> al een tijd hier niemand geweest, uh, ik. Oh, het is het koud. Henny, heb je het al gehoord? De bitcoin is gezakt van 20.000 dollar naar 13.000 dollar. Ja, Daar gaat je pensioen. Oh wat erg. Oh. <laughs> oh wat erg. Had je echt oh. bitcoins Henny? Wat jij zegt die dingen? Ja, ik had, uh, ik had uh, dopjes van de Coca-Cola-flessen <laughs> oh, Ook leuk. <laughs> <laughs> Dit is een sportprogramma jongens, en niet het bitcoin programma. We gaan het hebben over uh, hoe de doelman uit Zandvoort, Joel Drommel, Ajax uit de beker gooide. Nou voor zich. Ja, wat een keeper zeg. Fantastisch. En het heeft wat koppen... Er zijn wat koppen gerold, hè? Er zijn wat kopjes gerold, ja. Oh. verdikkie. Opmerkelijk uh, dat ook Willis Bergkamp eruit gegooid is. Ja, dat ja. is toch wel een... Hij ah, ziet uh, puur zang, hè? Ja. Dus ja, dat is wel uh, gek dat ook hij uh, het schip moest ruimen. En Utrecht zal niet blij zijn, want dat raakt zijn trainer kwijt. Ten acht. Ten haag, ja. Ja. ja. ja. Nou ja, het is een... Uh, Zomaar weer een verrassende winterstoppen. Ik ben benieuwd hoe ten het gaat doen. Nou, daar gaan we naar natuurlijk... Maar is dat, laten... uh, is dat dan al zeker met... van ten Want nou, ik ja, hoorde ook komt... de ja, naam ja. van het schip vallen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Hm. Dan, uh, dan uh, gaan we natuurlijk dit weekend beleven... dat uh, het Olympisch kwalificatietoernooi uh, gehouden wordt. En dan hebben we het over schaatsen. Ja. We gaan het vandaag hebben over curling. Dolly Tempieri komt langs. Want uh, het Zandvoortse zfm team Doet het heel erg goed op het buikschuiftoernooi. Oké. Okay. Dat is ook leuk. Ron ja. Smit, de bekende uh, Zandvoortse wielrenner, is de gast vandaag. Dus we gaan het over wielrennen en over Vroom hebben natuurlijk. Zo Zeker. Met André Jansen. Ja, nou, er is zoveel. Oh, en ik vergeet ja. een van de belangrijkste dingen. We gaan met uh, de kanjer van de SV Zandvoort, Nigel Berg, praten over de successen van de voetbalvereniging hier. Ja, nou, de, de vol programma dus, de, zo te horen. Ja. En, nou ja, ik neem aan dat Charles wel alvast een leuk plaatje heeft klaarstaan. Het is kerst, toch? Charles is vandaag de muziekman, hè? Ja, luister, ik draai vandaag alleen maar mooie nummers. Zie je dat goed? Nou, het lijkt me heel verstandig. Ja, maar ik bedoel, niet dat ruige werk, zeg maar. En niet alles kerst, maar... Nee, niks kerst. Dit bijvoorbeeld. Als je wil, hoor. Ja, dat is spannend. Ja. Oh ja, leuk. Want...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 God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Life would still go on, believe me The world could show nothing to me So what good would living do me? God only knows what I'd be without you God Only Knows de uh, uh, Beach Boys. Maar waarom uh, haal je die plaat eerder uit, uh, ja, ja, Nou, Ik haal hem niet eerder uit, hij is gewoon ten einde. Ja, het uh -huh. dus kort, waren korte nummertjes nog in die tijd, dus. ja, hè? Twee dus minuut, twee minuten over. Ik wel. moet nog even de zakelijke mededeling doen... ...dat dit programma mede mogelijk gemaakt is... ...dankzij de Siso Sushi Lounge. En dat is onder het Palace Hotel hier in Zandvoort. En dat is een plek, uh, Jos... Ja, dat was heel aardig gisteravond. Lekker gegeten daar. Ja, ontmoet met de uh, meest fantastische mensen bij Zieshoofd. Nee, je komt allerlei, uh, kon allerlei mensen van allerlei plemmage tegen We daar. We dus, uh, zagen het erop, was erop te praten met Monique Burgerhof. Yeah. Wat een fantastische vrouw zeg. <laughs> Die twee kinderen geadopteerd heeft uit ja. uh, uit. Haiti. Haiti. ja. En uh, ja, ik, ik vond het een heel bijzonder verhaal. Die jongen is Obetsky van Ankel. Dat is een jongen die doet een sportopleiding in Amsterdam. Die heeft gevoetbald bij HFC. Ik had hem nog nooit gezien. Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Maar nou ja, we hebben het met die mensen natuurlijk gehad over uh, Haiti. Ik ben er geweest. Wat mij het meest verbaasde was dat uh, waar helemaal geen licht was op het hele eiland s'avonds. De kinderen naar het paleis komen, want dat vond wel hel in de, in de landen. Ja om daar hun huiswerk te maken. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ja. Het is een, een ongelooflijk mooi land, maar het is echt helemaal ontbost in de knoppen. Heb jij nog Jans, veel uh, uh, huiswerk, André, of valt het mee? André. Huiswerk, hè? <laughs> heb jij veel huiswerk, mocht daar in het hoge noorden valt het mee? Nou, huiswerk, uh, <laughs> ik moet zeggen dat ik heb net een aantal uh, wetenschappelijke stukken... Voor mijn echtgenoot uh, gecorrigeerd op het Nederlands. En uh, nou na, 180 bladzijden moet je wel goed kriegel, ja. Dat... Oké, okay. uh, ja. welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. En uh, ja, het verheugt me altijd uh, weer om mensen in Zandvoort te horen, hè. Want het is uh, toch een klein beetje my little hometown. Weet, weet je wie onze gast is vandaag? Nou, ik geef het op. Uh, Ron Smit. Hey, dag Ron. Hoe Goeie... gaat het? Goedemorgen, André. Goedemorgen, <laughs> Deze, deze Ron Smit is een heel hele bijzondere, dat weet je. Ja. Uh, redelijk op leeftijd. Hij rijdt nog uh, iedere keer zijn koersjes. Ja. Dan kan hij 15 euro uh, verdienen als hij wint. Ja. Maar dan heeft hij 30 euro uitgegeven aan, uh, aan benzinekosten. Ja. Wat zo is het, Ron? hè? Nou ja, niet alleen de benzinekosten. Het materiaal natuurlijk, uh, dat slijt ook ontzettend. Ik ben alle websites aan het afzoeken voor, uh, waar, waar je de goedkoopste pionnen en kettingen kunt kopen. Dus ja, we gaan maar door. Ja, je ziet er ook een arm uit. <laughs> Ik ben grijf van binnen. Ja, nou niet alleen van binnen hoor. Uh, André, in het nieuws zat het al dat meneer Preudom uh, een beetje ja, angstig is wat betreft meneer Vroom. Ja, de, ik zou als ik meneer Prudon was ook maar eens een beetje angstig zijn... dat de nieuwe voorzitter van de UCI... Uh, een van de eerste activiteiten die hij heeft gedaan... is het Parijse laboratorium waar de dopingcontroles plaatsvinden... buitenspel gezet. Ja. Het schijnt dus ook dat in de loop der jaren daar dingen zijn gebeurd... die het daglicht niet kunnen verdragen. En uh, ja, we hebben... Er is, het is nog maar het begin... Maar de bedoeling is wel... Ik heb dus begrepen ook van mensen... Dus echte insiders... Zoals bijvoorbeeld Johan Bruineel... Die spreek ik nog wel eens... Dat er spelletjes aan de gang zijn... Die het daglicht ook niet kunnen verdragen. Want Froome die wordt gewoon geflikt. Ja. Het is, er is een... een uh, hij heeft een verhoogd gebruik gehad. Nou oké. Okay. Het ene lichaam verteert dat wel... Binnen het lichaam. Maar zijn lichaam is zo mager... Dat uh, die tekenen, als het gecontroleerd wordt, veel meer aan het daglicht komen. En uh, nou lijkt, nu is het zo, dat is, lijkt niet zo, dat is zo, dat er een lek is geweest bij de UCI. En die heeft gewoon even lekker de krant gebeld. En dat was helemaal de bedoeling niet, want de, hier leidt dus de sport onder. En dat, is niet, dat kan ook voor de UCI nooit de bedoeling zijn. En wie, dat daar, wie daar schuldig aan is, weet ik ook niet. Maar ik weet ook wel dat er in andere landen laboratoria zijn... waar vriendinnetjes van oud-renners werkten. Waar ook dingen zijn gebeurd die je niet wil weten. Net als dat er gewoon uh, uh, gefilmde beelden zijn geweest van topvoetbalploegen... die met het infuus in een arm voor, voor een Champions League wedstrijd werden geprepareerd. Dus laten we elkaar allemaal geen mietje noemen... En uh, het is jammer dat, dat ja, het uh, wordt direct prijsgegeven aan het grote publiek en het oordeel staat al klaar. Zelfs Lance Armstrong heeft nu al gezegd, uh, Chris Froem, ik wens ik je niet toekomend jaar om de Tour te rijden, want de mensen spugen ja. uit het publiek en gooiden zelfs al vorig jaar met urine naar uh, een renner die alleen maar eigenlijk zijn best doet en probeert het maximum uit zijn uh, carrière te halen. Ja, met modetje. ...met een motortje en weet ik veel. Nu is weer, het, weer nieuws. Er is een nieuw onderzoek gaande, ook namens de UCI... ...naar de prestaties van bijvoorbeeld Cancellara. Huh? Nou, ik weet niet. Ik heb het vandaag toevallig weer gedeeld op WAF... He, het was in een Belgische krant gepubliceerd. Maar het is dus inderdaad waar dat de nieuwe voorzitter van de UCI ook heel graag wil dat dit tot op de draad wordt uitgezocht. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat een oud beroepszender, waar ik, uh, die ik ook nog wel eens spreek, aan de kant stond bij een van de wedstrijden uh, van de beroepszenders. En, uh, hij is al jaren geen beroepszender meer, maar die staat aan de kant. Er stopt een auto, Cancelara gooit zijn fiets af en krijgt een andere fiets. En die fiets die hij afgooide, die uh, werd door een steegje naar een andere auto gedragen. Mm -hmm. En vervolgens werd er tegen hem gezegd, je hebt niks gezien hè? Ja. Ja, en, ja dan denk je weer, nou moet je horen, complot denken, dat doen we allemaal een beetje graag. Sensatie, zuchtig zijn we toch allemaal een beetje. Maar het is altijd zo jammer dat, ik, dat er, uh, dat er, kranten bijvoorbeeld garen spinnen bij dit soort sensatie. Ja. Ron Smit, wat vind jij van de hele affaire? Ja, maar je luistert. Uh, André heeft natuurlijk wel gelijk. Uh, 80% van alle, alle wieler, ja, die hebben een test van, de, van, de, van een dokter. dat ze dingen mogen gebruiken die. ja. normaal niet mogen gebruiken. Ja. En, ja. En tot hoever gaat het allemaal? Ja, ik weet. uit de tijd. Van, uh, dat ik nog wel eens meeging met profploegen. en ook naar de tour. Ik weet renners, die hadden 16 attesten. Ja. Voor verschillende middelen. En uh, die heb ik met mijn eigen ogen gezien. En uh, nou goed, het zij zo, die tijd uh, is geweest. Maar uh, vergeet, de medische wereld staat niet stil. En uh, renners blijven natuurlijk zoeken naar manieren om zoveel mogelijk te presteren. En eigenlijk wel, wel begrijpelijk, als je de kans maakt om in een kleine vijf, zes jaar voor je leven lang binnen te zijn... dan neem je risico's. Ja. ja, en je moet winnen van je concurrent natuurlijk. Dus je moet je concurrent altijd een stapje voor zijn. Ja. Hoe, hoe dan ook, of je het op trainingsgebied doet... of ander gebied doet. Ja, je moet altijd, als je wil winnen, moet je, moet je voor zijn. Ja, en nou ja, Rook zei ook altijd al... van, je moet zorgen dat je niet gepakt wordt. Ja, <laughs> maar ja, die is wel gepakt. Oh nee, die, is, die heeft het wel bekend... Ja, en de, de, de UCI die zei uh, al, al uh, jaren geleden van nou, je mag de hematocrietwaarde, uh, mag je het aanvullen tot 50%. Ja. Men heeft dus de hele wielerwereld aan de EPO geholpen. dat is de waarheid en niks anders. En ze hebben gezegd van nou, als jij nou een hematocrietwaarde hebt van 44, en, uh, nou, dan mag je dus bijnemen en injecteren tot 50% en niet hoger. Wat uh, is er met, uh, met uh, Lars Boom aan de hand, uh, André? Ja, die heeft hartfalen. Ik, hoor, ik uh, heb het live gezien, de presentatie. Uh -huh. En uh, kijk, uh, ik weet toch dat die merks die werd getest op, uh, op zijn hart... en die werd afgekeurd een keer. En Toen was hij 17 jaar of 18 jaar. Die werd afgekeurd voor een licentie bij de liefhebbers. Ja. En toen hebben ze het toch maar... Uh, uh, ...schoorvoetend toegelaten... ...dat die jongen toch nog mocht fietsen... ...en uh, nou ja, hij is dus... ...de grote Eddie merks geworden... ...en die had dus een uh, hartprobleem. Ja, maar... En uh, ik heb zelf ook wel eens... ...een ruis gehad als uh, jonge renner... ...maar een man bijvoorbeeld als Ron Smit... ...ik denk dat je een, een enorm... Uh, ...groot sporthart hebt... Erom, en, en dat je een hele lage hartslag in rust hebt. Is dat zo? Nou, dat was ook de, het probleem. Ik ging naar een dokter toe. En uh, voor een ander, voor een probleempje. En toen zei hij, nou, we maken meteen een hartfilmpje. Ja. Nou, die schrok zijn gerot. Ik moest meteen naar het ziekenhuis toe. Ik had een ziekenauto gebeld. Ik zeg, een ziekenauto. Hij moest meteen twee nachten in het ziekenhuis. Want ik had een hartslag van 27, 26, 27. Ja. En ja, ik voelde me goed. Ik voelde me een keer keer lekker. Ja. En toen zegt hij opeens van, ja, uh, ja, dat kan allemaal niet. Ik zeg, ja, waarom niet? Ik uh, ken zoveel jongens die zo'n uh, laag hartslag onder de 30 hebben. Ja. Maar ja, dat was helemaal niet normaal. Nou, toen hebben ze bij mij een pacemaker erin gezet. Ja, je bent ook een exceptioneel oermens, <laughs> Ja, nou ja, het was alleen maar uh, ter, uh, ja, ze zeggen, ter ondersteuning. Want als jouw hartslag zo laag wordt en je wordt z'n morgens niet meer wakker... Ja, dan heb je een probleem. Ik zeg, nou, ik niet, hoor. Het zijn uh, de mensen die... Uh, die naast me staan, die hebben een probleem. Ja. We gaan even naar Lotto, uh, André. Ja. Dylan en uh, Primos die hebben hun contract verlengd. Ja. En dat is goed nieuws? Ja, dat is hartstikke goed nieuws ja. voor die Lotto-ploeg. En ik moet zeggen dat, uh, dat ze de laatste tijd... Ik heb net op de voorpagina van uh, WAF gezet. Sundweb eraf, Jumbo erop. En ik wens ze natuurlijk alle succes. Het is een, uh, 100%, het is een puur Nederlands uh, gesponsorde ploeg... En uh, nou, fantastisch dat ze erin geslaagd zijn om de ploeg, de oude ploeg, eigenlijk te laten voortbestaan. Ja. En daar mogen we erg blij mee zijn met z'n allen. Absoluut. Ik heb ook elke dag de keuze of ik boodschappen ga doen bij de Lidl of boodschappen ga doen bij de Jumbo. En het ligt aan de prestaties van de renners waar ik mijn centjes uitgeef. <laughs> Ja, nou, van oudsher zijn er altijd al veel supermarktketens geweest, hè, die in de wielrennerij hebben gesponsord. Ja. Ja, Lidl ook, hè, nu is het nog steeds. Ja. In België. Ja. Nou, het is, uh, ja, nog uh, 23 dagen, dan begint uh, de Tour Down Under weer. De mensen in Australië worden al zenuwachtig. Lijsboom komt niet. Die uh, gaat onder het mes. Wie? Lijsboom. Ja, ja, ja die, er moet, er moet een, een dingetje in, denk ja. ik, hè. Een prinsmeter. Ja. ja. En dan houden ze dat in de gaten, maar ik hoop dat het, uh, dat het uh, meevalt. Ja, ik ook. Het is ook een soort mensen en dat zijn sommige van die renners nog eenmaal. Over oermensen gesproken, hoe dus vond je Tom in zijn, uh, nieuwe, met zijn nieuwe prijs? Goh, wat prachtig, hè? Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik kreeg een traan. Iedereen wist dat hij het zou worden, maar ik kreeg toch een traan in mijn ogen toen, toen het bekendgemaakt werd. Ja, het is een uh, jongen die. Ja, erg de sympathie afdwingt. En, ja. uh, ik, vond nog een, uh, ik had nog een filmpje uitgesneden uit het uh, grote interview met Tom in, uh, in Rotterdam... Ja. Uh, na zijn overwinning in de Giro. En dat filmpje wordt veel bekeken, want er werden mij allerlei vragen gesteld... ...van de dag dat ik erbij was in de Tour vorig jaar. Ja. En uh, ja, nou, word je ineens voor vol aangezien. <laughs> ja, leuk man. Je was nog niet te houden op die presentatie daar. Ze moesten je wel inhouden. Ja, nee, ik ben ook uitgenodigd om naar Berlijn te komen. Leuk. Ik heb gezegd, alleen als ik met de privé heb van uh, Joost Romein mag meenemen. Ja, doe maar, verwend krikketje. Ja, ik heb wel tegen Joost Romein gezegd toen we terugvlogen toen naar Rotterdam toe met zijn privé Jet. Ik zeg de volgende keer, moet je horen, WAF begint zo groot te worden dat de volgende keer kom je me maar gewoon met een jumbo ophalen, anders ga ik niet meer mee. <laughs> Oké okay, André, hele fijne kerst. Ja, jullie ook. Fijne kerst. En uh, ja, ga door met je goede werk op WAF, hè? want al het nieuws staat erop. Ja, het is staat er allemaal op en ik kies er zelf uit, maar ik probeer de, de dopingverhalen, ach, de, de sensatie ervan vanaf te scheppen ja, ja. en uh, gewoon alles uh, te beoordelen op, op zijn werkelijke merites en niet uh, niet daar allerlei oordelen over vellen. En de mensen die hebben dat wel door. Het is, uh, we moeten er normaal over dingen kunnen praten en het blijft een excess het gebruik van doping. Goed zo, jongen. Fijn. Hoi. Fijne dagen. Fijne dagen. Fijne dagen, André. Ja, zelden vandaag. Hoi.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 Ja. Mm. Die we in Nederland rijk zijn. in Dit keer met een uh, toepasselijk kerstliedje. Christmas was a friend of mine. Nou, Henny vond het niet mooi. Nee, ze kan goed zingen, maar niet ja. met dit soort flauwekul. Ja, dat is geen De gast club. vandaag, Ron Smit, wielrenner uit Zandvoort. Ron, hoe doe je het met dit weer? Train je nog iedere dag op de weg? Uh, nee, op het moment uh, <coughs> met die mist en de kou, dan is het echt een beetje te slecht. Maar eh, morgen, vanochtend ook, maar vano eh, morgen is de wielerbaan open in Sloten, Leuk hè? Van 9 tot 12. Dus ik ga morgen eh, om 7 uur mijn bed uit, zit dan acht uur in de auto. Leuk man. En dan ben ik op de baan aan het trainen. Hey, maar je hebt ook een alternatief in Zandvoort hè? Ja, eh, vier keer per week zwem ik z'n morgens in Kranderade zwembad. Het zijn vier banen drie baden tot je beschikking. En uh, ja, dit is heel laagdrempelig. Dat is voor standvoeders uh, om te bewegen. Dat is ideaal. Uh, het kost ongeveer 85 euro per, uh, per half jaar. Oh, dat is niks. Mag je 104 uh, keer oh, zwemmen ja, per ja, half jaar. Ja, ja, ja. Buiten de, de, de feestdag gewoon natuurlijk. Dus dat is, het kost nog geen euro per keer. En dat houd je lekker uh, En dat je. houd je fit. Dus ja. Van s'morgen 8 tot s'morgen 9. Dat is ongelooflijk. Het is heerlijk. Ik zou er meer standvoeters moeten doen. Jij ook, Henny, trouwens. <laughs> nou, dat vraag je dan echt aan ja. de goede. Ja, ja, ja, ja, ja. uh, we kennen Henny. Nou, bewegen, dat is een woord dat moet hij nog leren spellen. Ja. Zeg, de, de, de arena is nog steeds niet de Johan Gruijf uh, arena. Dus uh, als dat een keer voor elkaar komt, zal ik eens nadenken over zwemmen. <laughs> ja, kan toch niet, joh, dit. toch schandalig ook voor de familie. Maar goed. Uh, Ron, wij hebben in, uh, in de buurt een club die erg goed draait. Het is HFC, hè? En die hebben een voetballer die komt uit Zandvoort. Roy Kastin? En daar is van alles en nog wat om, om te doen, hè? Ja, vertel. Nou, nou ja, Telstar heeft dus hem vastgelegd voor ja. de kerst. Maar Telstar en de Koninklijke HFC, die moeten nog om tafel. Om af te, want ze hebben natuurlijk op het allerlaatste moment Kastin uh, contract gegeven bij HFC. Ze werden eigenlijk wakker. Ja. <laughs> En ze willen nu geld beuren. Ja, tuurlijk. Nou ja, dat is natuurlijk ook logisch. Ja. Maar per 1 januari speelt hij absoluut bij, uh, bij Telster. En ja, dat Telster, dat draait ook als een tierenlierman. Die staan vier. Dat is natuurlijk fantastisch. Vanavond een topper hè, tegen de graafschap. Ja, wat, wat, wat wil HFC hebben voor uh, Christine? <laughs> ik heb geen flauw idee. Maar nee, ik, ik, ik hoorde iets van uh, 15.000 euro of zo. Ach, dus, dat het zal wel iets meer zijn. Ja, ik heb geen flauw idee. Dat zou de goedkoopste transfer zijn in de hele voetbalwereld dan. Ja, maar goed, het is de eerste divisie, Telstar. Ja, ik, ik weet het niet hoor. Maar, ik ook niet. Wat hoor ik nou? <laughs> dat is rond zijn ja. telefoon. <laughs> oh, <laughs> maar ja. er zit kennelijk een poes in. Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar uh, ja, nou, ik weet het niet rom. Nee. Maar nou, ik nou, weet dat, uh, wel dat Sparta hoopt dat advocaat uh, hun trainer wordt. Ja. En zo langzamerhand is het zeker dat Koeman uh, het Nederlands zelf wel gaat doen. Ja, nee, dat is ook allemaal. Uh, en wat ook zeker is, is dat Feyenoord en PSV de kwartfinale van de KVB weer spelen. Ben je al met kort, sport nee, nee, nee, kort begonnen nee, nee, nee, nee, nee, of zo? Nee, maar ik weet het. Misschien is het allemaal al opeens te binnen. We gaan zometeen, na het volgende nummer, uh, gaan we praten over buikschuiven. Ja, dat vind je leuk. Hè? Dat Keurling toernooi. ik vind <lacht> het fantastisch. De, de, de ZFM-ploeg, we hebben een ZFM-ploeg en er is er al één van binnen. Uh, Iedereen die jagen zit hier al. Zometeen komt Dolly de Pierik. Maar die hebben de eerste wedstrijd met 7-0 gewonnen. Nou, ik wil natuurlijk weten hoe dat voor elkaar gekomen is. Ja, knap, want ik, gekscherend zei ik altijd met een vriend samen... van uh, wij gaan keurlen. want dan komen we de kortste, binnen de kortste keer in het Nederlands team. Omdat dat hier niet, helemaal niet bekend is en niet gedaan wordt enzovoort. Ja. Maar uh, ja, nou ja dat, dat is waarschijnlijk heel knap. Ik weet het niet, we gaan het zo ja, horen. Reken maar dat het knap is. Ja. ja. Maar goed, dat gaan we straks doen. We've only just begun to live White lace and promises A kiss for life. When the evening comes, oh, we smile. smile, so much of life ahead, we'll find a place where there's room to grow, and yes we Yes, we've just begun. Prachtige stemgeluid van iemand minder dan Karen Carpenter was dat. De Carpenters We've Only Just Begun. En dat geldt ook voor onze uitzending bij ZFM Lunch so Sport. Ja, en die ja, die vrouw vrouw. ja, die komt er ook nog gewoon achteraan, <laughs> hoor. Ja, we hebben Ron Smit als gast, de Zandvoortse wielrenner, uh, die helaas het e na het eerste uur weg moet. Want wat ga je doen, Ron? Uh, ja, ik heb een vergadering over van een zwemclub, waar ik nu een beetje bij zit. Ja. Wij zwemmen vier, vier keer per week, uh, elk morgen, van acht tot negen. En dan uh, ja, gaan we een etentje organiseren. En, uh, voor wie? Voor de, voor de leden. Oh, wat leuk. Ja, bij Rabbel in uh, Zandvoort. Oh, wat leuk, man. En dan worden er meteen de mensen die het organiseren... worden ook meteen in het zonnetje gezet. Wat een enige doel? Hoeveel mensen zijn er lid van uh, uh, 60 mensen op het moment. Dat ongeveer. is veel? Ja, dat is heel veel. Maar niet iedereen zwemt uh, elke dag. Sommigen die, die zie je één keer in de week. Sommigen zie je twee keer. Sommigen vier keer. Sommigen zie je helemaal niet meer. Nee. Het zwembad is dan nog niet officieel open? Als nee, jullie nee, het zwembad is uh, nog niet officieel open... En dat is, uh, daarom is de prijs ook uh, heel, heel laag gehouden. Het is 85 euro per half jaar. En uh, daar mag je vier keer gebruik maken van het zwembad. Per week? Per week. En dat, dus dat is een je... uurtje uh, vrij zwemmen? Of, of doen jullie speciale dingen? Nee, nee hoor, het is gewoon vrij Er zijn uh, drie zwembaden. Het buitenswembad is 32 graden. Daar kan je heerlijk in poedelen. <laughs> ze hebben een wedstrijd zwembad. En een golvenzwembad. Leuk man. En uh, dat is ongelooflijk oh. dat, dat, uh, dat ze dat in voet hebben. Dat je drie zwembaden tot je beschikking hebt. Voor een hele, nou nog geen euro per keer. Als je vrij regelmatig gaat natuurlijk. Ja. Ho hoe ben jij er eigenlijk bij terecht gekomen dan? Omdat nou, je zelf ging zwemmen. Of? Nou, ik wilde, ik wilde meer bewegen s morgens. Ja, ja. En het is, uh, ja, je wordt wat ouder, je wordt wat strammer. En ik fiets natuurlijk ontzettend veel. En daar word je ook zo stijf en stram van. Dus mm. ik wilde echt meer, uh, meer bewegen. En toen kwam ik uh, van dat de, de, de zwemclub Spaans. Uh, nou, voor, uh, die dat deden. Dus ik ben het gaan doen. En nou ja, oh, je bent er verslaafd aan. Ja. Ongelooflijk. Het is ja, heerlijk. Leuk, en vooral hoor. voor oudere mensen die echt wat meer moeten bewegen in het warme water. Is het ongelooflijk. Heerlijk ja. is dat. En je gaat morgen weer op de baan fietsen? In, morgen rij uh, ik in Pesloten. Besloten, ja. ja. En wanneer is nou weer je eerste wedstrijd? Uh, het is half februari. Dan alweer? Ja, half februari rij ik alweer de eerste wedstrijd. Wat is dat? Uh, nou, het laat ik niet liegen. Ik, ik wilde maar inschrijven voor het Nederlands Kampioenschap uh, omnium op de baan. Ja. Dat is op 7 januari. Ik twijfel daar nog over, want ik heb te weinig op de baan getraind. Ja, maar het uh, maakt er niet uit, joh. <lacht> ja. jij, wint ja. toch, jij, jij wint toch wel. Nou ja, ze hebben geen 60-plus-categorie. Het is bij de 50-plus, dus je moet bij al die jonge jongens, de <lacht> jonge jongens rijden. <lacht> dus uh, de niveau ligt ontzettend hoog. Maar ik twijfel nog, ik kan nog tot 29 december kan ik inschrijven. Oh, goed. Dus ik twijfel nog wat ik, wat ik doe. Nou. Die, die dag, 7 januari, uh, Nederlands kampioenschap. Uh, Omium. Tof, of, uh, tof dat je er was. Ga ja. lekker uh, naar je vergadering. Ja. En uh, maak een hoop plezier in het zwembad en op de fiets. Ja, dat doe ik. Fijn, okay, dankjewel. dankjewel. Prettige kerstdagen. Zeker, ja, ja, ja. Ron, jij ook. Ja, Ron. En je cadeautje. Jos. Heb je een cadeautje in die zomer? ...voor al zijn vriendjes wielrenners. Oh, nee. Jos je, gaat je er even wat over vertellen, maar dat is uh, gewoon een aardigheidje. Nou, hartstikke mooi. Uh, wat gaan we doen? We uh, hey, gaan we alweer muziek doen, Eni. Uh, ja, en Dolly is ook binnengekomen, Dolly de pieren. Ja. Dus we gaan uh, zometeen maar eens even dat buikschuiven bespreken. Nou, ik ben heel benieuwd. En we moeten natuurlijk nog... Uh, de, de Zandvoortse courant bellen. Nee, tuurlijk. En Martijn nog of niet? Nee, ja, want het, het programma twee, ligt uur. Uh, nee, er is nog wel wat er er, nog uh, te, te vertellen. Oké. Okay. luisteren naar de groep Kansas met het prachtige nummer Dust in de Wind. We zijn niet meer dan een stofje in de wind. Dat geldt voor ons allen. Ik ga weer terug naar onze presentatoren van uh, ZFM Sportlunst of Lundsport, zo u wilt. Lekker sfeervolle muziek hoor, Charles. Dankjewel, Aron. Zo is dat. Hmm. Laat die er niet maar kletsen uh, Die <laughs> heeft toch even stand voor muziek, hè? We gaan het hebben over buikschuiven. Oh, dan nou mag ik niet meer zeggen. Buikschuiven mag ik het niet noemen. Het is, ook, het is ook geen buik. Ik, ik snap ook niet zo heel goed wat je ermee bedoelt. Ja, ja, ik ook ik, niet. Ik, ik zie ze allemaal met die bezems over die, uh, over die baan... en dan uh, voor ze een fluitketel uit te rennen. Ze ja, zijn ja, geen wat heeft, dan met een buik, wat heeft dat dan met een buik te ja, maken? Ja, weet ja, maar het, het komt daardoor, daar krijgt Henny dus een vreselijk onderbuikgevoel van. Zou je en denken, ja, man. dan gaat alles schuiven. Ja, oh, da, dat is zijn associatie. Dit maar, is, is Dorit de Pierik, naast haar. Goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Twee van de vier sterren van het ZFM Curling <laughs> Team. Vertel jongens. Jullie hebben de eerste wedstrijd of meisjes, jullie hebben wedstrijd gewonnen. 7-0. Vertel eens Die wat het normale. allemaal gegaan is. Vertel, wat is het? Dat, dat was beginnersgeluk. Ja, 7-0 is geen geluk hoor. We, jongen, we zaten daar met z'n viertjes op dat rijtje... met een uh, kopje warme chocomel en kluwijn. En uh, toen gingen we elkaar vragen... heb jij wel eens uh, gekeurd? Nee? Ja, nou, toen bleek dat we het alle vier niet konden. Of nooit hadden gedaan, laten we het zo zeggen. Maar het, het, het was ook zo dat... Uh, je kon vooraf een beetje oefenen. Maar het was een... Uh, nou, de organisatie is zeg maar iets wat rommelig. <laughs> zo zeg ik het heel netjes... Uh, waardoor wij eigenlijk helemaal niet... Uh, ook niet voor de wedstrijd zeg maar, nog even hebben kunnen oefenen. Of zijn gaan oefenen. Dat zal ongetwijfeld ook wel aan onszelf hebben gelegen. Nee, we wisten, we wisten niet. Uh, we, we, nee, maar uh, kijk, de, de, de hele opzet, zeg maar... we wisten ook niet dat we drie keer... Uh, of vier keer drie, keer, <coughs> drie uh, fluitketels konden schuiven. Dus wij zijn met z'n vieren, dus we mochten alle vier... Drie keer, uh, één keer drie uh, fluitketels schuiven. En dan zit je dus met een ander team op één baan. Het zijn twee banen naast elkaar. En ja, wij dachten van we moeten op dat kleine stukje blijven. En die anderen ook. Maar dat bleek dus helemaal niet zo. Je kon gewoon die hele baan nemen en dan. Dus het was allemaal een beetje. Een Be beetje wennen in maar had, het begin. Had, en... Een van jullie zich wel verdiept, überhaupt in ja, de wel. regels. Ja, ja, wel in de, in de regels van het keulen op zich. Ja maar niet de regels die er op de plaatselijke baan waren. Laten nou, we het zo maar zeggen. Waar was het dan? Het, het, het, mooie, het was op de ijsbaan hier in Zandvoort, in het dorp. Oh. Maar het mooie vond ik nog eigenlijk... Uh, Irene en ik gingen op een gegeven moment eens zitten kijken... nadat we al aan de beurt waren geweest hoor en die 7-0 al binnen hadden... want toen moesten we natuurlijk nog drie rondes. En toen zijn we met z'n tweeën eens gaan kijken... Van, hoe zit dat nou met die techniek? Want dat vegen is dat nou om die fluitketel sneller te laten gaan... of door te laten glijden of is het juist om hem te laten stoppen? En zowel bij het stoppen als bij het doorgaan... zeiden we, ja, dat is het, dat is het. En wij aan mensen om ons heen vragen... die wisten het ook allemaal niet, hè? Ik denk namelijk ja. dat het zo is dat op een originele baan... daar is het zo glad. Daar is het inderdaad om hem sneller te laten gaan. Maar op deze baan, als je gaat vegen... dan haal je de gladde... Het gladder eigenlijk weg, waardoor het dus ruwer wordt. Waardoor het dus langzamer gaat. Dus ik denk dat het een beetje anders en hadden, is hadden, hadden dan... Hadden, anders. Jullie van hadden jullie ook van die speciale schoentjes aan? Want dan glijden je dan op en zo. He. Nou, ik zou je zeggen, ik uh, je wilde mijn uh, snowboots aandoen. Want het is echt spekglad daar op die baan. En, en zeker op dat stuk. Nou, dat is dan het minste erge. Maar het is in ieder geval zeker dat stukje waar je staat Dat hebben ze geëist. Ge of ze water erop gedaan. Waardoor het dus wat gladder is inderdaad. Waardoor je dus inderdaad ontzettend moet uitkijken. Nou bij de laatste manche. Laat ik het maar zo zeggen. Daar uh, zaten we naast een uh, groepje jonge heren. Genaamd Gaiers. <lacht> ik zal daar verder niet op uitweiden. In ieder geval... Ik, heb een beetje, ik ben op mijn knie gevallen. Ik heb een blessure aan mijn knie. Wij zijn alle drie niet de jongste, laten we het maar zo zeggen. Dus op je knieën gaan zitten... en dan weer overeind komen op heel glad ijs... is best heel tricky. <laughs> dus wij hadden daar ook een beetje hulp bij nodig... van elkaar, man. waardoor dat... Staakje wat naast ons uh, zat, riep: van, Kijk, de bejaardenclub is ja. naast ons neergestreken. Ja, en zo zag het er ook uit, hoor. Dat dat het wel kan wel, me wel, niet schelen. Het, ik stond met die bezem en het, het, zag, er, het, het zag er erg onbeholpen uit, ja. ja. ja. ja. Ik heb iets, uh, maar iets, uh, ik ben ook op mijn knieën gegaan daar hè, voor iemand. En die man die zat me zo aan te kijken. Ik zei: Ja, dat ben je niet gewend hè, dat een vrouw voor jou op de knieën gaat. Ah, het nou, was het, een zootje hoor. Natuurlijke houding, natuurlijk, vrouw op de knieën. Ja, voor jou. Ja. Jongens, in jouw alles, leven luisteren. wel, maar uh, ik, uh, in het echte ik, leven uh, niet hoor, Henny. Ik heb iemand aan de telefoon Keep en dreaming, ik, die wil ik eigenlijk uh, vragen of hij niet in die krant van hem een heel groot stuk over jullie wil schrijven. Want ik denk dat jullie het verdienen. Goedemorgen, Joop. Goedemorgen, dames. En... Goedemorgen, Joop. Dag, Joop. Morgen, Joop. Hoe vond je dat ja, idee, Joop? Ze verdienen het wel als ze de finale winnen. Ja, zo is het, Joop. Je hebt gelijk. <laughs> Zit jij weer ver van je telefoon af Joop, ik hoor je amper Sorry? Zit je weer ver van je telefoon af Nee, mijn communicatiemiddelen zijn op dit moment gestoord ik heb een oorapparaat en de weken en dat moet ik via een, een, een, een apparaatje om mijn hals mee praten maar dat functioneert niet goed, daar heb ik een afslag voor moeten maken en dat is nog niet correct ik hoop dat je het zo kan verstaan. Hè? Ja, nu, nu wel, ja. ja. ik heb even als een knopje gedraaid. Die stond niet goed. Nee, die draait altijd aan alle knoppen, behalve de juiste. <laughs> ja, precies. Hij staat aan mijn knopjes. Hij dus heeft altijd. helemaal geen zin oh, ja, om aan mijn knopjes te zitten. Mevrouw Tempierik. Wat, nee, want ik hoorde je goed. Maar dan gaat hij aan mijn knopje zitten draaien. Terwijl hij moet er zijn eigen met, met, knop, met, knop draaien. Daar heb ik het aantal met knopje van een poptelefoon moet je dus. Ja, dat bedoel ik. Ja, van dat van ja, kastje, kastje wat er staat. Je bedoelt het wel, We zeiden ook knopje en geen kopje. <laughs> nee, daar heb ik het. In. Ik heb hetzelfde als hetzelfde knopje. Hé, hey, maar wat een flauwe kul dat je wacht tot ze de finale hebben gewonnen. Je kan toch gewoon vooruit wat dan met curling doen? <laughs> maar, maar het is natuurlijk... Uh, geen sport. Hallo? Het is in ieder geval een sportieve bezigheid. En ik denk dat dat wel beloond mag worden. Of uh, anders? Ik denk trouwens wel dat ik daar, daar. Daar mag ik dan nog wel wat over zeggen. Ik hoop wel dat de leiding van de. van de, de, de organisatie van deze curlingwedstrijd. bij de finale een, een klein beetje strakker zal zijn. in de beoordeling van hoe de mensen op de baan zich gedragen. Want. Uh, ja, het bier vloeide rijkelijk mag ik er? dinsdagavond. Ja, natuurlijk mag dat. Ja, wel, dat. Dat kan je wel vergeten. Oh. Want? Ik heb het al een paar keer weegemaakt. En uh, ja, bier blijft een van de meest belangrijke zaken. Dat is prima. Daar heb ik geen problemen mee. Laat ze zich zeg maar lam zuipen. Maar. Ja, maar dat, dat gebeurt nu zo. Ja, dat gebeurt ook, maar zorg er dan wel voor dat, het, dat de wedstrijd nog steeds gewoon eerlijk en fatsoenlijk blijft uh, doorgaan. Nogmaals, dat kun je vergeten. Oh. Nou, ik ga het toch proberen, want uh, ik bedoel, anders dan hoef ik ook niet meer mee te doen, want dan is er niks aan de hand. Dan, dan, ja, als jij gewoon vals speelt, dan win je gewoon. Klaar. Ja, nou ja, zo gaat het ook inderdaad. Ja, nou, Maar Joop, dat moet je journalistiek begeleiden als krant, hè? Kom op nou. Ja, we gaan er een verslag van maken. Maar, maar hoe langer we hierover praten, dames, hoe meer ik het idee krijg dat het eigenlijk gewoon helemaal geen ene jota voorstelt. Nee, het is, het is natuurlijk ook een balorig evenement. Het, je moet het niet zien als een sportevenement. Want het is gewoon uh, ja, het woord zegt het toch al. Fluitketel curling. Ik bedoel, dan weet je toch al genoeg. En, maar ja, wij zijn natuurlijk weer, omdat we in die eerste ronde meteen met 7-0 wonnen, werden we meteen bloedfanatiek. En uh, gingen we ook op onze strepen staan. Dus we werden al snel als vrij vervelend ervaren ook. Van, ja, wij zagen gewoon dat eentje met. De scheidsrechter draaide zich even om. En één die, die duwt gewoon zijn fluitketel met zijn bezem op de rode stip. Dus ja, dus iedereen zegt: moet je nou kijken wat er gebeurt? Nou ja, en dan ben ik dus als teamleider gebombardeerd. Hoe weet ik ook niet. Maar Dus ik ga naar die gozer, ja, gozer toe. Ik zeg, gozer, ga jij nou serieus? Ga jij nou serieus met je bezempje die fluitketel op die rode stip? Nee hoor, mevrouw. Maar hij was wel meteen weg, hè? <laughs> maar goed, er werd ook niks meer aan gedaan. Dus weet je... Uh, voor, voor ons, wij waren daar te nuchter voor, denk ik. Ik denk ja. dat we eerder moeten beginnen met de finale. Het ja, was wel begonnen. Ja, maar dat is weer ja. doping. Hè? Dat is doping. Wanneer is de finale, dames? 2 <laughs> januari. Waarom pas in de Nee, maar wacht jaar? even. Er is nog een, een tweede voorronde. Een ja. voorronde hè? Want ja. dat, dat gebiedt ons wel eerlijk oh, nee. om te zeggen. Er is 29 december, is het hè? Nee, 27. 27 december is de tweede voorronde... Dus dan zijn er nog meer teams, maar er zijn ook uh, teams die, of tenminste, er zijn ploegen die hebben twee teams. Aha. Dus uh, wij, wij hoopten eigenlijk ook dat we ook nog een herenteam zouden kunnen samenstellen, maar misschien lukt dat volgend jaar om oh, dames longa, en longa een herenteam en ik uh, we wel, daar uh, ja, op te. het op, fantastisch uh, dat idee. Ja. Even dames en heren. Uh, dit jaar zijn er uh, veel meer, maar dan ook echt veel meer uh, teams ingeschreven dan de afgelopen jaren. Ja ik geloof dat er misschien wel 15 meer teams zijn dan de afgelopen jaren. Dat is toch mooi? Maar het komt gewoon door. Wij gaan in ieder geval, wij Standers gaan in ieder geval van de finale verslag maken. En als jullie meiden die grote beker winnen. Dan komen jullie met de fouten in de Dan pas. Je zou ze je zien zou zitten jong. met hun mooie gekapte haren, jongen. Het is goed hoor, Jo. Ik, ik vind het helemaal dat je, dat je helemaal gelijk hebt. Ja, met, met onze gekapte haren zijn we meer iets voor de kosmopolitan, hè? Ja. Joop, eventjes het Zandvoortse voetbalnieuws. Een moeizame ja. overwinning van Zandvoort. Ik heb ze gezien, het laatste gedeelte van de wedstrijd. Ik vond Nigel Berg, die we straks gaan bellen en er ook nog even over gaan praten, fantastisch voetballen. En jij zegt nou, moeizaam. Ook... Ja, de eerste helft was drie keer niks. Worst. Maar dat geeft dit ook toe. Ja. En nou had hij weer zijn, zijn rekening niet betaald. En was hij weg. <laughs> Ik denk het. Ja, dat nee, is weg. He? Helaas, helaas. Eerst die, die meisjes hier, die, die dames van de Curling Club uh, een <laughs> beetje onder de grond stoppen. <laughs> ja, ja, je, je wordt gestraft, hè? Je <laughs> wordt gestraft. <laughs> nou ja, hij, hij meldde al dat, hij, dat het niet helemaal uh, voorspoedig liep hè, met nee. al zijn communicatiemiddelen. Dus uh, ja. ik vind het niet zo heel gek. Heb je wel eens verslag zien doen, joh? Vanuit zijn rolstoel. Dat is prachtig. Ja. ja nee. het, is, het is geen rolstoel. Ze nee, dus is goed oh, mobiel. Proie, nee, dus Jij maakt er overal van. heel wat anders van, die vandaag. Ja, ja. Jeetje, ja, buikschuiven. Ja, nee, dat zal je mij niet meer horen zeggen, hoor. Nee, oké, okay, nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat is goed. Nee. Zullen we dan uh, maar even gewoon uh, met Zandvoort zelf gaan bellen, uh, uh, uh, Charles? Met Zandvoort zelf? Ja, met, uh, met uh, Nigel Berg. Oké, okay, nou dan moet je straks even het telefoonnummer geven. Of jij moet hem zelf even bellen. Want ik heb, ik heb ook allerlei andere dingen natuurlijk. Want er moet ook muziek komen, toch? Zo ja, ja, is dat. We gaan door bij een verband, Charles. geen muziek is. Even een hulde. Nou, dan ga ik ook de reis straks, hoor. Of je het nou wil of niet. Zo is dat. Even, even een hulde aan de man die ons helaas tot voor kort ontvallen is. En dan heb ik het over Hans Vermeulen met zijn syndico's Eyes of Jenny.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 Onze razende reporter is weer aan de lijn. Ja, hij heeft er een kwartje in gegooid. En, ja. en ik heb een ja, verhaal van vijf minuten afgestoken, wat niet gehoord is. <lacht> nou, dat klopt. <lacht> en ik had hier in de gaten dat er geen verbinding was. Nee. Geen dat komt. Nou, wij vonden het een interessant verhaal in ieder geval. <lacht> wij hoorden het wel. Ja, het was lekker rustig ook, natuurlijk. Nee, <lacht> hey, maar, maar die, ik, ik, het is geweldig hè, met z'n zoals het gaat. Ja, ja, ik, zeg, ik zei net op het laatste moment, ook dat heb je nu niet gehoord, is afwachten wat, wat stormvogels doet. Want ja. die moeten een punt laten liggen, twee nou, punten laten liggen. Die gaan niet echt niet alles winnen, hoor. Dat denk ik ook niet, maar, maar. Voorlopig moet ik moet je er wel op wachten. Ja. Oké. Okay. Maar de komende paar weken krijg je natuurlijk de winterstop. En dan eind januari gaan we weer beginnen, eerst nog met de oefenwedstrijd en dan weer de competitie. Ja. En uh, ja, als zandvoort uh, dat die vogels afgelopen zaterdag in de tweede helft op de mat hebben gelegd, kunnen volhouden. Dan is niks aan de hand. Dan moeten ze ook van de zomervogels kunnen winnen thuis. Makkelijk. Moet met, echt met gemak kunnen. En, en, maar, en uh, nogmaals, je mag niet uh, met een lakse mentaliteit het veld op gaan. Nee. Dat, we moeten uh, hier, sorry, sorry, uh, echt verwaken. En dat doet hij ook wel, want daar ken ik hem goed genoeg voor. Hoe vond je die laatste goal? Van Nigel, van, van uh, uh, Justin. Ja, Justin komt dus vijf minuten voor het einde, komt hij erin, eindelijk. Ja, ja. Hij heeft ja. binnen de kortste keren een gele kaart, omdat hij weer een speler onder het schot. In no time hoor, <laughs> <laughs> in <hij> <it's> no time. <laughs> hij gaat mee naar voren en hij scoort. Ja, maar... dat is wel het mijn doelpunt. Ja, straks schot. Ja. ja. Hé, hey, heel even met jou over iets heel anders. Dat is namelijk die... Uh, uh, uh, oh, daar gaat ook weer een telefoon over, Dat is toch fantastisch. Die Joël Drommel, uh, onze ja. Zandvoortse keeper, die Ajax uit de nou, heeft. Ja, hij woont al lang niet meer in Zandvoort. Nee, natuurlijk niet. Als je ineens gevoel voetbalt, ga je niet in Zandvoort blijven wonen? Nee, want hij, zijn ouders zijn verhuisd daar uh, volgens mij naar Naarden. En daar heeft hij uh, ook de laatste jaren gewoond. Het uh, is dus echt al lang geen Zandvoort meer. Nee, nee, maar oorspronkelijk komt hij uit Zandvoort. Ja, een rotzak. Hé, hey, zijn jullie eruit? <laughs> nee, ja. maar, hey, maar hoe vond je dat? Ik bedoel, het uh, Zandvoorts bloed gaat dan toch sneller. De, een, nee, nee, nee, dan blijft het AJ's-bloed boven. Ah, oh, kijk aan. Nou, dan, dan weet <laughs> ik het. Ik vond het, het verschrikkelijk. Overigens, dat Zandvoort staat nu samen met Stormvogels, dus bovenin. Maar de nummer drie, Overbos, die staat tien punten achter al. Tien punten achter Zandvoort? Ja. Dat is gigantisch, man. Ja, het is ongelooflijk. Dat is ja, echt, echt niet normaal. En dan moeten ze gewoon eigenlijk alle twee naar de tweede klas? Nou ja, wie weet. Eindjes zal het dan via de nacompetitie ja. moeten doen. Ja. Dus we gaan niet alle twee over. Ja, als het verschil zo groot is, joh. Ja, maar je kent de KNVB, toch? Ja. Dat is ja. een fantastische uh, organisatie. Ja, niet dus. We gaan ja. naar het basketbal, jouw favoriete sport. Ja, heerlijk. Dat, dat, dat is wel beter, jongen. Dat is wel veel rustiger. En nou, lekker warm binnen, weet je wel. Een mooie kop, goed spel, geen winst. Ja, ja. En dat, dat is ook waar. Die dames hebben een geweldige wedstrijd gespeeld tegen de nummer 1. En een friesje met uh, 22 punten. Het ja. ja, is, is geweldig. Het ja. is echt goed. En een team voor het eerst bezig. Hè, waarvan twee meiden nog nooit worden hebben eerder. Ja, leuk. Geweldig. Ja. Super. Ja, uh, en Rick Popper, de coach, zegt ook. Ja, uh, wij moeten onze doelstelling bij gaan stellen. Want we hebben eigenlijk gegokt op de vierde plaats. We moeten gewoon kunnen, derde kunnen worden. En misschien zelfs wel tweede. Nee. Maar dan zal hij dus de laatste wedstrijden. En dan komen er nog een paar pittige. Want ze komen onder andere nog een keer tegen challenges. En ze komen onder andere nog een keer tegen KTC. Uh, dat zijn de eerste twee. Komen ze te spelen. Ja, en die zal hij dan moeten winnen. En dat zal wat moeilijk worden, denk ik. Maar een derde plaats is wel reëel, denk ik. Wat is er met de mannen aan de hand, joh? Hele... Ja. Alles winnen ze. Ja, maar dat was vorig jaar ook het geval, hè. Vorig jaar hebben ze een, de eerste wedstrijd in, in, in, in drie competitierondes uh, verloren. Dat was de, na drie jaar, hè, eindelijk. Eigenlijk. Ja. En nu zijn ze weer, weer goed bezig. Ik heb die wedstrijd gezien, er waren vijf heren van het eerste. En toen hebben ze een jongster, een jongetje van 20, uitgenodigd. Excuseer dat ik zeg jongetje, 17 jaar, maar hij is groter dan ik. Of langer dan ik, <lacht> laat ik het zo zeggen. En die jongen heeft een, een paar wedstrijd gespeeld. Dat was echt niet normaal. Volgend seizoen is uh, meneer Tepierik terug. Ja, ik mag het hopen. Nee, dat is, dat is... Ik mag het hopen. Dolly, dat is zo, hè? Daar kan hij toch iets over oordelen? Uh, nee, dat weet ik ook niet. Want ik hoorde van Joop dat hij het seizoen niet meedeed. Dus ik, ja. ik krijg het eerder van Joop te horen... dan van mijn zoon zelf. Het ja, maar... feit is wel... Uh, dat hij volgend jaar uh, toch wel zijn diploma heeft gehaald. En dat hij zijn opleiding heeft afgerond. Waardoor hij hopelijk weer uh, wat meer tijd heeft voor het basketbal. Hij heeft tegen mij verteld dat hij er weer bij ik is. Hopen, okay. Ik mag het hopen Ja, ik, het ik hopen. hoop ja. hoor. Ja. Want ik zie hem dolgraag op die, op die uh, spelverdelingsplaats. Jongens, ja. jongen heeft een splitfishing, hij heeft een goed schot. Uit de snelheid. Ja. goede basketballen, complete basketballen gewoon. Ja. Ja. Het ene ding heeft hij tegen, hij is niet al te lang. Niet lang. Nee, maar dat hoeft ook niet, hè? Nee, ik bedoel, uh, wie is dat ook alweer? Want hij vertelde van de week over het Amerikaanse basketbal. Iemand met een postuur zoals hij heeft. Ja, en die, die jongen die speelt heen. de sterren van de hemel. Ik weet even ja. zo gauw zijn naam niet meer. Ja, hij heeft een, een, een Hollandse moeder zelfs. Een Kijk, moeder. ja, dus... Uh, en, en toen voelde ik me toch wel een beetje schuldig. Want toen Robert jong was, wilde hij ook graag naar Amerika. En ik zei, ah joh, dat wordt toch niks, man. Maar ik wou gewoon mijn kind niet kwijt, natuurlijk. dat snap je wel. Ja. Maar... Uh, dan, dan denk ik, ja, heb ik het misschien toch verkeerd ingeschat... omdat ja. hij uh, geen twee meter uh, nog wat is, weet je wel? Ja. Nee, maar, maar ja. nee, maar kijk, als, als je inderdaad NBA speelt... dan moet je echt van een oorkategorie zijn uh, als je 1,80 meter bent, hoor. Ja. Ben je, echt, ben je echt een goeie. En ik vraag me af bijvoorbeeld het 1,80 redt. Hoe bedoel je? Qua lengte? Is. Tachtig is oh, nee, 1,80 meter. 1,85 is hij. Oh, dat is iets korter dan ik. Ja. Ik had verwacht dat hij nog iets heel kort was. Nee, hoor, jo, nee. een hele fijne feestdag. Ja. Je moet op 12 januari wachten voor de basketballers weer te zien. Het is ja. kerst en dit weekend. Wacht, wacht even, want we hebben nog iets van basketbal. Het is natuurlijk heel kort tijd natuurlijk, nog.